Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn al uitgebracht. Op meerdere plekken in het land gingen stembureaus rond middernacht open. In Zwolle konden mensen tot half twee stemmen in een studentencafé. De burgemeester hoopt zo meer jonge kiezers te bereiken. Ook in Arnhem en Castricum konden kiezers al stemmen. Rond deze tijd gaat een stembureau op een station in Winterswijk open. Om half acht zijn alle stembureaus open tot negen uur vanavond. Het dodental door Israëlische bombardementen op Gaza is opgelopen tot zeker 26, melden lokale autoriteiten. Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat de Israëlische luchtaanvallen ook aan het begin van de nacht doorgingen. De Israëlische premier Netanyahu droeg het leger gisteren op zware aanvallen uit te voeren op Gaza... nadat Israëlische militairen waren beschoten. De rampenbestrijdingsdienst van Jamaica zegt dat orkaan Melissa enorme schade heeft aangericht...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 De vrouw maakte afgelopen weekend met andere passagiers een wandeling. Ze zou even pauze hebben genomen en alleen zijn achtergebleven. Een paar uur nadat de cruise was vertrokken... kwam de bewanning erachter dat de vrouw niet aan boord was. Na een grootschalige zoekactie werd ze een dag later dood teruggevonden. Het was haar eerste stop tijdens een 60 dagen durende cruise rond Australië. De politie en kustwacht onderzoeken nog wat er is gebeurd.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 Myself. I promise myself Dit is ZFM. Z Girls can jeans. journo che ricorderai alzati in fretta e vai che chi credente non ti arrenderè luister naar de zon jouw moment Dus ga nu maar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 Free. I need to get